6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Japan wordt geprobeerd de druk te verlagen in reactoren van twee kerncentrales. Dat gebeurt onder meer door radioactieve stoom te laten ontsnappen. Volgens de autoriteiten is dat niet schadelijk voor de volksgezondheid. Wel zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. De druk in de reactoren is opgelopen als gevolg van de aardbeving en tsunami van gisteren. Het aantal doden door de ramp komt waarschijnlijk boven de duizend uit...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 Op de westelijke jordaan -oever zijn vijf leden van een Joods gezin gedood... volgens Israël door een Palestijn. De man drong vannacht in een Joodse nederzetting een huis binnen... en stak de ouders en drie kinderen dood met een mes. Drie andere kinderen wisten te ontkomen. De HEMA in België verbiedt medewerkers een hoofddoek te dragen. Ook een petje en een piercing zijn voortaan taboe. De nieuwe regels gelden voor alle 80 HEMA-filialen in België...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 De schrijver van het kerstliedje Have Yourself a Merry Christmas is overleden. Hugh Martin schreef het nummer in 1944 voor Judy Garland, die het in een musical zong. Later maakte hij het nog wat vrolijker. Martin schreef meer musicalliedjes, maar even na de nooit het succes van Have Yourself a Merry Christmas. Hugh Martin werd 96 jaar. Het weer af en toe zond, wordt 11 tot 15 graden. In de loop van de dag meer bewolking en tegen de avondkans op een bui. Dit was het NOS Journaal.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 Verrassend, trendy of traditioneel, robuust of rechtschapen, rechtsom of linksom, maar zeker allemaal het hart op de tong. Onze tweede lekkere bek is fooddesigner Marielle Bordewijk. De kleine Marielle kwam op 26 oktober 1972 ter wereld in Den Haag, in een internationaal georiënteerd gezin. Deze slimme meid studeerde industriële vormgeving... aan de Technische Universiteit in Delft. Haar interesse voor de voedselindustrie werd gewekt... toen ze als student een ijsjesontwerpwedstrijd won. De kersverse ingenieur begon haar carrière als foodmarketeer bij Unilever... en waagde in 2002 de sprong naar zelfstandigheid. Als fooddesigner denkt ze op een innovatieve manier na over voedsel... hetgeen ze vervolgens op creatieve manier vormgeeft... Goedemorgen en welkom Marielle Bordewijk. Goedemorgen. Ja, Ik zag je net uh, voordat we zouden gaan beginnen even een beetje fysiek in beweging komen. Is dat ook jouw ochtendritueel om even het lijf lekker wakker te schudden? En, uh... Ik denk dat ik dat inderdaad onbewust doe. Onbewust? Onbewust, ja. Ja, eigenlijk wel. Niet zo bewust als de uh, Chinese mannen en vrouwen uh, die ik zag toen ik uh, op stage was in Singapore en naar mijn werk liep. En dan zag ik al die mannen en vrouwen van die Tai Chi oefeningen doen in dat park. En dan dacht ik, oh, ik moet er eigenlijk bij gaan staan. Maar uh, <laughs> ja, nee, dat vond ik heel erg mooi. Maar dat uh, krijg ik niet in mijn ritueel geslepen. <laughs> het is mooi en het is uh, heel beheerst. En het straalt ja. een enorme rust en daarnaast ook discipline uit. Ja. Hè? Dat uh, tai -chi. Denk jij dat wij bijvoorbeeld als westerlingen gehaast... en wel al hier dat ook onder de knie zouden kunnen krijgen... Um, ik denk dat het uh, heel inspirerend kan zijn, omdat het anders is dan wat wij uh, doen en laten. Ik denk dat we wel weer een andere discipline hebben, juist om hè, op tijd, op het werk en daar hard ons best te doen. Maar um, ja, het Oosten kan sowieso een bron zijn, vind ik, uh, voor inspiratie, zeker ook voor eten. Want als de Singaporezen er nog ergens anders goed in zijn, dan uh, is het wel eten. Ja, ik, ik, ik begin nu al bijna dingetjes te ruiken wanneer je dat zo zegt. Ja. Maar goed, zover zijn we nog niet. Dus uh, geen uh, tai chi uh, vanochtend uh, toen je opstond. Je bent een uur eerder opgestaan dan normaal. Hoe uh, mm -hmm. voelde je je vanochtend toen je uit het bed kwam? Ja... Je ligt natuurlijk toch net iets onrustiger. Dus je bent al een half uur voordat de wekker gaat wakker, althans ik. En uh, nou ja, ik dacht het allemaal goed geregeld te hebben... tot ik mijn auto instapte en erachter kwam dat uh, de benzine op was. <laughs> maar um, het was nog net genoeg om hier te komen. Ik wou bijna zeggen, bewust niet getankt omdat het te duur was. Maar ja, dan kom je later <lacht> voor de consequenties <lacht> daarvan te staan. Nee, dat had er niks mee te maken. Meer met mijn planningscapaciteiten. Ah, ik zal je vertellen, ik heb een jerrycan. Oh nee, ik ben met het openbaar vervoer. Ik wou bijna zeggen, ik heb een jerrycan met benzine in mijn auto staan. Maar ik ben met het openbaar vervoer gekomen vannacht. Dat is trouwens ook een hele openbaring, kan dat ik je nachts, vertellen. s'nachts ja. nachts, wanneer je naar je werk gaat. Ja. Ja. Goed, geen tijdje uh, in de morgen, maar uh, wat is je ochtendritueel zo uh, door de uh, dag heen? Ja, ik ben bang dat het een beetje overheerst wordt door mijn kinderen, die uh, vanaf uh, half zeven zich luid en duidelijk laten horen. En dan, ja, dan ben ik Kom je toch uh, in die, die race met de klok terecht? Ook al zou je het niet willen, om alles op tijd, iedereen met de boterhammetjes gesmeerd, op school uh, te krijgen. En jezelf ook nog enig fatsoenlijk uh, voor de dag te toveren. Ja, want ik, ik zit nu tegenover je en, en je hebt je uh, mooi aangekleed. Je is mooi bruin wollen. Een truitje met een strikte in, uh, ziet er heel mooi uit. En je hebt ook de tijd genomen om uh, even wat make-up op te doen. Dus, dus in dat opzicht wel op de een of andere manier rust om dat even toch op de rit te krijgen, zo te zien. Ja, nou ja, dat uh, is snel gebeurd, hoor. <laughs> Kwartiertje en zeggen uh, al die dagen ja, was ik. <laughs> ja. ja. Ja. Goed, um, je vertelt het al. Uh, wanneer je zelf opstaat, uh, alles op de rit krijgen met je eigen kinderen. Dat zijn er twee, las ik. Uh, mm -hmm. Hoe oud zijn ze eigenlijk? Uh, twee en vijf. Oh ja, dat, dat, dan hebben ze nog veel hulp nodig volgens ja. mij. Ja. Ja. Ik spreek niet uit ervaring, maar kan het me wel voorstellen. Ja. Ja. Ja. In wat voor gezin ben jij zelf geboren? Um, een gezin met uh, twee dochters, waarvan ik de oudste was. En, uh, mijn vader was baggeraar. En mijn moeder was uh, op dat moment toen ik geboren werd... Uh, ja, er voor de kinderen. En maar is later ook aan het werk gegaan. Um, zowel als semi-professioneel fotograaf als, uh, als uh, makelaar. Wat een, wat een mooie combinatie. Maar misschien ja. had je het fotograferen, althans in die tijd... ook wel een beetje ontdekt op het moment dat je op pad gaat... om de te verkopen objecten vast te leggen. Nou, dat was eigenlijk meer in de tijd... Uh, Um, dat wij in Dubai woonden, voor het werk van mijn vader. En mijn moeder is daar heel fanatiek gaan fotograferen. En die foto's die zijn ook nog steeds te zien op haar website... www.anitavanderkrol.com. Dan kun je hele prachtige foto's zien van Dubai. Ja, het is maar 20, 30 jaar geleden, begin jaren 70. Maar als je weet hoe Dubai er nu uitziet... lijkt het wel alsof je eeuwen terug in de tijd gaat. Wat bijzonder... Ja, jij bent geboren in 1972, wel ja. in Den Haag. Ja, maar dat betekent dus, Marielle Boordenwijk, dat jij vrij vlot um, vanuit Den Haag richting... Uh... Ja, ik ben volgens mij toen in vier of vijfenzeventig in Dubai aangekomen. Dubai. ja. ja. Wat, wat is de eerste herinnering die je daar hebt? Want, want dan ben je dus een jaartje of drie. Ja. ja, ik weet nog heel veel. Ik zou de weg, zeg maar, nog zo kunnen reproduceren. Uh, maar ook het zwembad waar we veel heen gingen, het strand um, en ook het huis. Het was gewoon een huis met een stuk zand eromheen en een muur. En dat was je tuin en daar speelden wij, want wij speelden in het zand. En uh, daar bouwden wij denkbeeldig huizen in. En als we de muur overklommen kwamen we in de woestijn, Want we hadden een van de huizen aan de buitenkant van het dorp. Wat, wat, wat heeft dat voor een indruk op je gemaakt? De woestijn. Kijk, ik kan me dat alleen maar voorstellen van inderdaad foto's ja. die je er bijvoorbeeld van ziet of van beelden op televisie. Maar het wezenlijke gevoel van in zo'n woestijn zijn en staan. Ja, dat was voor mij op dat moment eigenlijk heel normaal. Want dat, hè, dat, dat hoorde bij mijn vroege jeugd. En dat merkte ik eigenlijk pas echt als ik dan terug in Nederland kwam, dan deed het groen hier mij pijn in de ogen. Ik vond het wel prachtig, maar het deed me wel echt pijn in de ogen, al dat groen. Dat ik dacht van, huh? ja, in Dubai, mijn thuis daar, is het veel beijziger, om het zo maar te zeggen. Ja. Alles is daar beige. Een beetje meer misschien ook. Ja. Ja. Ja. Is het en droog? een tekort... Ja. <laughs> ja, dat begrijp ik. Is het niet een tekort aan contrast wat je dan uh, beeldtechnisch beeld technisch ervaart, als het allemaal beige is? Ja, het is fletser. Ja. ja. Ja. En ik moet... Ik moet zeggen, het is voor mij wel vertrouwd, maar het is niet uh, mijn favoriet. Als ik nu op vakantie ga, dan ga ik toch liever naar de groene gebieden. In hoeverre heeft die tijd uh, daar uh, in Dubai jou beïnvloed? Gewoon uh, puur als, als, als kind in de ontwikkeling? Kun je daar iets over zeggen, als je erop terugkijkt? Ja, ja wat misschien wel heel frappant was. Juist omdat je inderdaad in dat... Uh, ja dat beige land woont, zeg maar... Um, was ik heel erg onder de indruk van een biologe... die uh, mijn moeder kende. En dan gingen, gingen wij met die vrouw de woestijn in. En dan konden we... Zij zag dus in die woestijn toch heel veel leven. En dan konden we dus echt helemaal vol verwondering... naar een hagedisje staan kijken... of toch ergens een klein ontluikend bloemetje. En dat zag je eigenlijk beter... doordat het zo... Uh, hoe noem je dat, eentonig uh, of ja, vlakker is... dan als je in een overload aan allerlei gewassen en dieren komt... zoals je dat misschien meer in Nederland of bijvoorbeeld in een, uh, uh, een oerwoudgebied uh, hebt. Dus het zou je eventueel hebben kunnen beïnvloeden... met betrekking tot hoe opmerkzaam je bent daar waar niets lijkt te zijn. Ja, ja, ja en daardoor ook wel goed te kijken en, en het wonder van de natuur te... Uh, te zien en te ervaren. ja, lijkt me wel bijzonder, toch? Dat je dus, dus als kind eigenlijk al heel sterk krijgt, aangeleerd een oog voor, voor kleine details te ontwikkelen. Ja, schoonheid zit hem vaak in de kleine dingetjes. Ja, wat, wat, wat voor kind was je? Was, was je een een, een, een dromend kind of? Ja. Was... Ja, ja, ja, ik weet niet waarom ik dat zeg. Ja, of vraag, ja, nee, maar ik, kijk, ik was nee, altijd ik denk, ja. met elfjes en kabouters bezig. En inderdaad, uh, ik verzamelde ook vleugeltjes van bijen en vliegen. Want die vond ik zo mooi. En uh, die legde ik dan onder mijn microscoop. Uh, ja, Ik was wel altijd aan het dromen en, uh, ja, en aan het knutselen. Onder de microscoop leggen... Um, heb ik overigens in het verleden ook gedaan, wat grappig. Ja. En dan hield ik in een klein schriftje bij wat ik zag. Want ik dacht dat het ooit nog wel zover zou ja. komen. dat ik dan bijvoorbeeld een oplossing kon aandragen. wanneer er een groot epidemiolo epidemiologisch ik weet niet eens ik moet zeggen, ja. probleem zich zou voordoen. En dan zouden ze bij mij, want ik had het allemaal bijgehouden. Dus dan zouden ze ja. bij mij komen om, het, uh... om de oplossing ja. te vragen. Ja. ja. Heerlijk. goede tijd was dat. Ja, ja. Ja. Um, maar lag daar ook al uh, de, uh, de kern eigenlijk van je latere interesse... in, in, in technische opleidingen of, of niet? Um, nou, uh, ja, ik denk dat dat inderdaad uh, al, al, al jong in mijn jeugd uh, aanwezig was... Um, ik denk wel dat ik altijd in meerdere dingen geïnteresseerd was. Ik vond het creëren, het scheppen ook altijd heel erg interessant. Ik was al vanaf mijn tweede alleen maar bezig met kanten van die kleedjes knippen en altijd knutselen en tekenen. Um, maar ik hield ook wel heel erg van rekenen. Dat vond ik ook leuk op school toen dat begon. Um, dus ik heb wel altijd um, een beetje dat kruisvlak opgezocht: van het. Uh, het ja, het, het scheppende wat misschien meer gevoelsmatig is... maar anderzijds de analytische kant van zaken... waarom het zo is en hoe, ja, hoe het bij elkaar optelt. Of, uh... Wellicht is dat ja. ook voor, voor het scheppende vermogen... wat je later ontwikkelt, een onmisbaar iets, die technische kant. Om, om als ja. een soort basis mee te laten tellen in je, in je eindproduct... Maar dat, dat is nou, ik denk in mijn vak waar ik terecht kom uh, wel absoluut zo is. Maar dat misschien voor meer vrije kunstenaars dat minder uh, belangrijk is. Maar dat is voor mij ook wel altijd een reden geweest om bijvoorbeeld niet naar een academie te gaan. Maar om industrieel ontwerpen aan de Technische Universiteit uh, in Delft te gaan studeren. Ja. Terwijl ze volgens mij op een kunstacademie ook heel erg um, werken aan, aan een soort basisgegeven um, met, met, met betrekking tot techniek. Dat, dat daarin gewoon een hele stevige worteling moet zitten. Of zo heb ik het gevoel hoor. Tenminste kan ik me ja, herinneren van de toneelacademie bijvoorbeeld. Dat ja. ze daar ook in de basis heel erg eerst gaan werken aan techniek. En niet alleen maar denken van je bent een vrije geest dus je kunt alles wel. Ja en, en misschien dat verschilt misschien per opleiding. Er zijn natuurlijk ook zoveel... Het lijken er ook steeds meer opleidingen. te ja, ja. ja. We gaan nog heel even terug naar, uh, naar jouw jeugd. Want wat wij namelijk altijd doen... Ja. dat is uh, dat we in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... op zoek gaan okay. naar een, uh, een fragment. En dan uh, zoeken wij een fragment uitgezonden... Uh, juist precies op, uh, op je geboortedag. Oh. En Marielle Bordewijk, in jouw geval, dat zul je zelf net zo goed weten... is dat 26 oktober ja. 1972... Um, nou, we hebben er inderdaad eentje uh, gevonden. Uh, dat is een, uh, een hoorspel uh, geworden van de NCRV. Ja. Ja. We hebben daar even een heel kort stukje uitgehaald... want anders zou het gewoon te lang gaan duren. Het hoorspel is uh, getiteld uh, De Laars op de Nek... En de makers zijn Maurits Dekker en Wim Pauw, regie en de auteur. De spelers die staan helaas hierop niet vermeld. Maar we gaan terug naar jouw geboortedag, Marielle. 26 oktober 1972. De Laars op de Nek. Een seriehoorspel naar de gelijknamige roman van Maurits Dekker. Voor de microfoon bewerkt door Peter van Gestel. Vandaag hoort u het vierde deel. Mevrouw Garaf, kom je binnen... Kom u binnen? Oh, ik zie u bent al binnen. Ga zitten. En verwenn u zelf. Wat gaat u nemen? Pistache? Crème d'amande? pers fantastique? Een coup brazilien? U kan het zo gek niet bedenken of ze hebben het hier. Dag meneer Gompets. Hoe gaat het met de winkel? Ach, oh, wat zal ik zeggen, niet goed en niet slecht. De mensen kopen tegenwoordig liever ijs voor hun geld... ...dan dat ze er mooie boeken voor lenen. <laughs> wat zal ik nemen? Mag ik u iets aanraaien? Ja. Neem een coup Braziliens. Dat is gewoon warm, terwijl het toch ijs is. Het is bij de buurt wel hier. Allemaal een beetje te ordelijk. U moet weten, van vader op zoon hebben we in de oude stad gewoond. Op Mark en in Uilenburg. Maar ja, op de markt kan ik niet langer staan. Dan ben ik in eer en deugd en alles krom geworden van de reumatiek. En daarom ben ik nou maar eens met een wingeltje begonnen. Die staat lekker droog. En boeken zijn goed gezelschap, nietwaar? Mm -hmm. uh, mag ik een koepra, Alsjeblieft, ja. mevrouw. Wat een dag anders. Moet je al die mensen zien? Ze lopen erbij alsof het hier zandvoort of schevening is. Ik mag dat wel zien. Ik bedoel maar, je kan niet je voorstellen dat het een kwaad soort is, mensen. Als je ze er zo bij ziet lopen. Goud is het wel. Nou ja, wat moet een oude man ook met een ijsje? Maar ja... Vroeger toen ik klein was, zo'n paar honderd jaar geleden... toen kregen we met acht kinderen één ijsje. Mocht je er dan om de beurt een lik van nemen. En dat vind ik nou zo geinig. Na al die honderd jaar dat dit ijsje hier helemaal voor mij alleen is. Alsjeblieft, mevrouw. Uw koop Brazilien. Dank u, vriendelijk. Mm, nou, dat ziet er goed uit. Een klein beetje veel. Ach, als het maar een beetje leuk is om naar te kijken... Eten alleen heeft de mens nog nooit gelukkig gemaakt. Nou, ga er weer van door, mevrouw Garf. Mirjam staat nou alleen in de winkel. En ze weet de klanten alleen maar te vragen... moet het een dun of een dikboeg wezen? Goedemiddag. Ja, mooi. De laars op de nek. Uitgezonden op de geboortedag van onze gast Marielle Bordewijk hier op Radio 1 Benachtvluchten. 26 oktober 1972. Wij zaten echt elkaar helemaal glimlachend aan te kijken. Ja te meer ook omdat het over ijsjes <laughs> ging. Ja. Dan moet je misschien toch even uitleggen, want jij bent begonnen uh, aan eigenlijk je, Ja, we gaan te snel natuurlijk aan je eigen carrière nadat je um, een ijsjesontwerpwedstrijd won. Ja. Nou ja, Het is misschien goed om te zeggen dat het niet zo heette, een ijsjesontwerpwedstrijd. Nee, uh, is ook geen goed woord voor het schrijven. Nee, maar dat is eigenlijk wel wat ik er zelf van gemaakt had. Ja. Waarom ik mee wilde doen. Want het uh, was een affiche om um, het nieuwe ijsje voor een bekend uh, ijsmerk uh, te ontwerpen. Of uh, nee, te, te ontwikkelen. Want ontwerpen is eigenlijk een term die je niet gebruikt in eten en drinken. En um, daar dacht ik dus anders over. Want ik vatte het op als wel ontwerpen. Omdat ik dacht van ja, god, uh, wat ik nu geleerd heb altijd uh, met in kunststof... Um of in metaal of hout uh, een vorm te creëren kan ik natuurlijk ook heel goed doen met uh, ja, met, uh, met room of met water of, uh, hè, en de kleuren en de smaken en de geuren daarin. Dus ik, ik, ik zie het zelf als een ontwerpvraagstuk um, terwijl de organisatoren van uh, uh, dit ijsmerk het meer waarschijnlijk als een soort uh, businessvraagstuk uh, hadden gezien en um, het ging ook niet alleen om het ijsje zelf, maar ook om de hele, uh, hoe noem je dat, de case erachter van... hoe ga je dan zorgen dat je daar ook geld mee gaat verdienen? En even voor de duidelijkheid, die harde, houdbare materialen waar je mee werkte, ja. dat was op de TU in Delft. Ja, klopt. Want je, je, je volgde een opleiding tot, tot technisch ontwerper, kan ik het zo noemen? Industrieel ontwerper. Industrieel ontwerper. En vervolgens dacht je van, nou, dat, dat moet ook met andere materialen, namelijk gewoon voedsel, ja. kunnen. Ja, ja. En je won het geloof ik ook, of niet? Uh, ja, wel met een team. Maar we zijn er ja, vol ingedoken. En uh, ik kan ook wel iets vertellen over wat voor soort ijsje het geworden is. Ik weet niet. Uh... Ja, vind ik wel ja? leuk. Ja, ja. Nou ja, dan moet ik toch een Ik mag geen merknamen genoemen, geloof ik. Hè? Maar het was de Liever tijd. Niet. Dat je voor een, een chocolade-ijsje, zeg maar. destijds nog één gulden vroeg. En opeens kwam daar een uh, chocolade-ijsje bij. Waar we twee. Euro of 2 gulden vijftig uh, voor gingen vragen. Evenredig aan een pakje boter. Evenredig aan een pakje boter, inderdaad. En ehm... Um nou, daar zat ook direct, vond ik, een, een stukje wat iets minder mooi aan het product was. Of waar misschien sommige mensen iets minder van gecharmeerd waren. Ook dat niet iedereen altijd zin heeft in, in dikke chocola en roomijs. En ikzelf ben ook bijvoorbeeld ook wel een, wa een waterijsliefhebber. En ik dacht, dat zijn meer mensen, meer volwassenen in het bijzonder. En die zijn altijd maar veroordeeld tot die felgekleurde knalrode, knalgele kindereisjes. Dus um, het idee was om dan een volwassen waterijsje te maken. Uh, van echt mineraalwater, uh, met echte vruchten erin, rijk aan vitamine. Dus het was ook al gezond, wat in die tijd nog iets minder een dominante trend in, uh, in voeding was. En um, ja, ik had het eigenlijk gegeven als een hele mooie doorzichtige druppel, waar je doorheen kon kijken en dan zag je in het midden, zag je zo er doorheen sluimerend eigenlijk een kern van een echt sorbetijs, maar dan in volwassen smaken als bijvoorbeeld limoen en munt. En dat, en dat zat er dan ook werkelijk als vers ingrediënt in. Ja. En ja. niet, uh, laten we zeggen, het artificiële spul. Nee, niet alleen een kunstmatig aroma. En daar heb je mee gewonnen. Met het team dan wel eens waar? Ja, daar hebben we toen uh, mee gewonnen, inderdaad. En uh, ja, wat er precies mee gebeurd is... Ik heb wel het gevoel dat er een soort van ijsje... uiteindelijk licht op geïnspireerd is geweest. Wat een tijdje op de markt is geweest. Maar ja, dat was wel heel anders dan... Uh, wat we toen bedacht hadden. Ja. Is, is dat moment ook eigenlijk dat je daarmee aan het worstelen bent geweest... het begin geweest dat je uh, hebt bedacht... dat je van die harde, houdbare materialen... waar je dus als industrieel mm -hmm. ontwerper mee werkte... Uh, af kon stappen en je misschien wel ietsje meer wilde richten... op de materialen waar veel meer leven in zit. Leven bedoel ja. ik dan ja. inderdaad met veranderlijkheid, uh, geur, smaak... Ja. Um, Tijdelijkheid ook? Ja, nou ja, dat, dat, dat was... Uh, ik vond het toen een hele goede, leuke ervaring. Dus ik had zoiets van, ik wil hier meer mee. Ik wilde eigenlijk ook gaan afstuderen op een project met eten. Dat mocht toen niet van de faculteit. Want die vinden het dus een te tijdelijk materiaal. Dat uh, hebben, vinden ze ook nog steeds. Dus ze zeiden, nee, wij zijn echt voor de materialen die langer meegaan. Om het zo maar te zeggen. Uh, toen ben ik eigenlijk op een soort compromis afgestudeerd. Een verpakking. Van, uh, van Zoetjes. En, um, ja, en toen kwam ik dus ook echt wel in contact... met de levensmiddelenbedrijven. En um, heb ik ook mijn eerste baan daardoor uiteindelijk daar ge, gehad. Ja, dat was bij Unilever dus ja, waar jij klopt. je eerste baan had. En dat, dat laat zich dan food marketer noemen. Maar wat ja. mag ik me daarbij voorstellen inhoudelijk? Ik vind het een prachtige term, hoor maar het zegt ja. mij te weinig. Uh, ja, je hebt eigenlijk gewoon een marketingbaan voor uh, voedingsmiddelen uh, en merken. En, uh... Maar ben je daar dan ook innovatief mee bezig op dat moment? Of is dat meer nou, het commercieel onderzoeken van wat waar afgezet moet worden? Dat is een goede vraag. Um, wat je ziet in dit soort bedrijven, zijn dat enerzijds de marketingmensen en anderzijds de productontwikkelaars. Dus echte mensen die vaak in het lab staan met een witte jas. Uh, verantwoordelijk zijn voor, het, voor de nieuwe producten. En um, dat was voor mij eigenlijk een hele rare gewaarwording. Uh, want ik had zoiets van: ja, mensen met veelal een bedrijfskundige opleiding. en uh, hele ja, meer technisch-analytische mensen zijn, dus samen verantwoordelijk voor nieuwe producten. Maar er is eigenlijk niemand die het echt het geheel bekijkt vanuit een holistische, creatieve visie, zoals ik dat in mijn opleiding als ontwerper had geleerd. Dus daar liep ik tegen aan. Ik kon ook niet me in het ene vakje goed vinden van de marketing en ook niet in het andere vakje van de technisch voedings productontwikkelaar, zeg maar. Dus dat is voor mij ook echt de reden geweest dat ik dacht van ja, hoe ik er als ontwerper tegenaan kijk, dat is anders dan deze twee disciplines. En daarom uh, ga ik dat voor mezelf doen, hoe ik denk dat het goed is. En kan ik dan daaruit concluderen dat vaak mensen of vanaf een technische kant kijken, of vanaf een kunstzinnige kant, en dat jij probeert die beide, uh, misschien soms wel tegenpolen, met elkaar te, uh, probeert te verenigen? Ja, dat zeg je goed, maar ik denk wel dat in het bedrijfsleven er een technische of een bedrijfsmatige of een bedrijfskundige kant is. En niet zozeer een kunstzinnige kant. Want dat is te weinig commercieel? Nou, die mensen worden vaak niet aangenomen op dat soort functies. Dus die zijn niet zo opgeleid, dus die denken niet zo. Het zijn mensen die bijvoorbeeld bedrijfskunde of misschien psychologie gestudeerd hebben. Maar niet mensen die een, uh, een kunstacademie of een, een meer creatieve opleiding als architect of industrieel ontwerpen hebben gevolgd. Wat zou in jouw optiek uh, de ideale samenstelling van een team zijn? Nou, wat ik zelf een heel interessant boek vind... dat is het uh, boek Design Driven Innovation van Roberto Verganti. Hij is een Italiaan. En die zegt eigenlijk van... ja, je moet als bedrijf investeren in een netwerk... van andersdenkenden om je heen. En die wel een bepaald belang hebben bij jouw onderwerp. En dan haalt hij bijvoorbeeld aan dat er een hele mooie lamp is... die de metamorfosi heet. Uh, volgens mij is die van Artemide. Um, en dat is een lamp... die is. Anders, in de zin van, het is niet een heel mooi vormgegeven lamp... maar dat is een lamp die is eigenlijk helemaal niet zo mooi vormgegeven... maar die geeft alleen door verschillende kleuren, verschillende moods. Nou, en dan zie je dat dat inmiddels ook door andere lichtfabrikanten is eigenlijk hè, nagedaan. Maar hij heeft tot, is dat tot dat inzicht gekomen door een theaterdirecteur. Want die theaterdirecteur is ook dag en nacht met licht bezig. Maar die doet dat op een hele andere manier dan iemand in zijn huis. Maar hij zegt, voor mij, licht is stemming. Het gaat mij er niet om dat die lamp mooi is vormgegeven. Het gaat erom het effect wat ik najaag door de belichting in mijn theater. En daardoor weet ik mensen vrolijk te maken of juist even rustig. Of... En dat, is het... ja, dat gegeven is eigenlijk uh, de sleutel geweest tot deze nieuwe lamp... die dus heel succesvol is geworden. En hoe kun je dat dan vertalen naar een maximaal goed team... wat, wat ja. aan één product zou kunnen werken? Nou ja, ik denk dat je inderdaad met een kernteam te maken heeft. Waar het uh, ja, mijn inziens heel goed is als je dan over eten spreekt... met een, een, een productontwikkelaar, een marketeer, iemand. Maar dus ook een ontwerper erbij. En vervolgens dus nog een, een schilder eromheen van mensen die je af en toe erbij haalt met andere... Inzicht. En als het bijvoorbeeld gaat om een Italiaans merk, ja, dan moet er natuurlijk een Italiaan bij. En als het bijvoorbeeld gaat over een merk wat je veel meer een boerenlanduitstraling wil geven, ja, dan, dan moet je er een boer bij betrekken. Is dat absoluut zo, of lijkt dat te voorspelbaar? En zou je moeten kunnen zeggen: ja, de Italiaanse merken uh, en de Italiaanse uh, afnemer ja? zou je juist moeten verrassen met een totaal andere invalshoek dan eentje gelardeerd met de Italiaanse kunde. Ik noem het nu heel. Heel recht voor zijn raap, maar natuurlijk is het hartstikke leuk om daar ook nog wat meer onverwachte figuren hè, dan uh, voor uit te nodigen. Waar is jouw liefde voor voedsel? Want dat, die, die heb je absoluut, want je bent volgens mij ook een enorme lekkerbek zelf. Ja, ja toch? Ja. ja jij ja, vindt, jij ja. vindt lekker eten en dat vooral ook in heel veel rust en, en dat soort dingen, dat vind je heel belangrijk. Dus je bent zelf volgens mij ook een lekkerbek. Waar is jouw liefde voor dit uh, product, ik noem het maar even een het product, eten, want het is hè? nog ja. van jouw eten, ja. vandaan gekomen. Nou, het is wel op zich wel grappig, want dat heb ik mezelf ook afgevraagd. Ik was als kind juist een hele moeilijke eter, misschien wel. Maar ik denk dat ik wat, wat dat betreft gewoon een goed ontwikkelde smaak heb. <lacht> dus daar ook gevoelig voor ben. En ik ben ook snel onstemd als het niet lekker is, zeg maar. En dat kan ik ook nog steeds hebben in een restaurant. Um... Ja, waar is het gekomen? Ja, misschien is de stage in Singapore toch wel een soort katalysator geweest. Want daar heb je werkelijk overal de meest heerlijke hawker-centers, zoals dat heet, van die food courts, Waar je kunt gaan zitten en waar dan uh, ja, 20, 30 stalletjes omheen staan... met de meest heerlijke uh, peking eentjes tot, uh, tot curries, uh, prachtige visjes. Hele kleine, en, mooi uh, vormgegeven gerechtjes ook, geloof ik, hè? Nou, ja... Het is niet super verfijnd zoals de Japanse keuken. Maar je kunt gewoon een enorme... Ja, er is een hele grote diversiteit aan allerlei verschillende smaken. En daar heb ik echt ja, intens van genoten, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk wel dat dat een soort katalysator is geweest. Waardoor je ook steeds zelf meer andere dingen ging proberen... En experimenteren en uh, ja, Au, het gaat fout met die. Knie. Dus ik had er gewoon meer mee dan, uh, dan een fiets bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. En, en die die harde houdbare materialen, ja. ja. Je, je zegt net zelf, ik, ik heb volgens mij een vrij goed ontwikkelde smaak. Ja. Hoe probeer jij jouw kinderen, twee en vijf... volgens ja. mij mag je daar best wel op tijd mee beginnen... om ze daarin goed uh, te begeleiden. Ja. Hoe probeer je dat bij hen uh, voor elkaar te boksen? Ja, ik moet zeggen hè, dat ik daar naar mijn eigen zinnen niet goed in slaag. <laughs> Want uh, ze hebben ooit een oppas gehad die alles... Uh, heel lekker voor ze prakte en uh, smeuïg maakte... en daarmee alle, wel alle groentes uh, uh, naar binnen, of, uh, dat, dat ze dat gingen eten. Dus toen heb ik voor mezelf heel lang voorgehouden van... oké, okay, um, smaak gaat voor structuur. Dus ik vind het belangrijk dat ze in eerste instantie... al die groentes leren eten. Maar ik moet nu aan het worstelen om de structuur terug te brengen. Want ik merk dus nu dat, dat ze het... Te, ja, dat ze het nog niet helemaal puur willen eten. Dat ze het toch vaak nog, hè, ja, ouderwets geprakt dan willen. En dat kan ik als ontwerper natuurlijk eigenlijk niet over mijn hart verkrijgen. Want dat ziet er ook natuurlijk niet zo heel smakelijk uit. En zodra wortelen of, of spruitjes herkenbaar zijn. Ja. In plaats van uh, ja. helemaal vermoest. Ja, ja, ja ik heb weer... er heel veel over gelezen. En eigenlijk gaat het dus dwars in tegen alle theorieën over hè, die in de boekjes staan. Maar... Um, ja. Dat jij wil dat ze ook de structuur ervaren? Nou dat... ja, dat, dat je leest natuurlijk van... ja, ze moeten goed zien waar het vandaan komt. En ik moet zeggen, ik laat dat heus wel zien hoor. Dus mijn kinderen weten echt wel wat een courgette en een broccoli is... bij wijze van spreken. Of uh, wat witlof is of um, spruitjes. Maar um, op het bord... geven ze er toch echt de voorkeur aan. En als ik het niet doe, dan doen ze het zelf uh, wel... Ja. Om het toch uh, ja, wat smeuïergaard te maken. Marianne Bordewijk hier op Radio 1 bij Nachtvlucht. En je hebt met de kids nog een lange weg te gaan. Ja, absoluut. Om ze op dezelfde manier te laten genieten zoals jij dat doet. Um, laten we eens even een aantal van de dingen die jij um, in je eigen werk uh, hebt gedaan uh, bekijken. Je had uh, ons een doosje toegestuurd. En... Waar ik namelijk ook heel erg benieuwd naar ben... is in hoeverre dingen ook psychologisch gezien werken. Want je zei het al eerder in de uitzending... er zijn bijvoorbeeld soms mensen betrokken bij een bedrijf... die hebben wel psychologie gestudeerd... maar bekijken niet de dingen van een kunstzinnige kant. Psychologie speelt ook een grote rol. Dus ik bijvoorbeeld hier heb ik iets voor me... en dat heb jij volgens mij ontworpen. Wat is het idee wat erachter zit? Kun je het even omschrijven? En wat is het idee wat erachter zit? En in hoeverre heb je rekening gehouden met de... Uh, psychologische effecten van deze verpakking? Um, ja, wat ik hier voor me heb is een, uh, een verpakking van uh, zoet, uh, dat heet een zoete knabbel en dat is eigenlijk uh, bedoeld als een uh, een uh, gezonder alternatief uh, versnoep, uh, zou je kunnen zeggen. Het is onderdeel van een, uh, een merk wat uh, eigenlijk een, een schap vol met natuurproducten is. Maar wat, waarvan de bedoeling is dat je het wel gewoon bij de gewone supermarkt kunt krijgen. En dat je er dus niet voor om hoeft te fietsen naar de natuurwinkel uh, toe. En ja, natuurlijk eten is natuurlijk wel een van de, de belangrijkste trends op dit moment. We willen weer minder kunstmatige toevoegingen aan ons eten. We willen weer echt de spaak van ingrediënten... zoals die eigenlijk door de natuur bedoeld is. En um, het idee hiervan is... want ik krijg natuurlijk heel veel uh, opdrachtgevers aan mijn bureau... die zeggen van ja, we zijn natuurlijk... en uh, we hebben gekeken, we zijn gezond en we zijn lekker. En uh, het zijn allemaal een beetje algemene termen. Dus daar probeer ik dan altijd wat het meer specifiek van te maken. En toen hebben we gezegd van oké... Okay, uh, hoe kunnen we die gezondheid dan in dit geval aanvliegen... Dat hebben we eigenlijk gezegd. Je ziet hier ook een uh, labeltje aan zitten. Alle producten die hebben zo'n labeltje. Hier staat kracht op. En we hebben eigenlijk vijf gezondheidspijlers ontwikkeld. Glans. En daar zitten producten of daar zitten ingrediënten in die van nature bijvoorbeeld rijk zijn aan beta, carotene en dus voor mooie huid en haren zorgen. Um, kracht voor uh, sterke botten, goede spieren en betere weerstand. Uh, stroom voor een goede spijsvertering en uh, bloedsomloop. Uh, pinter. Pinter, maar, ja, die is leuk. Die is leuk, hè? Ja. <laughs> um, waar bijvoorbeeld. Um, veel uh, omega-3 en omega-6 uh, vetzuren zitten... die van nature dus veel voorkomen in bijvoorbeeld noten. Dus die producten zijn daar ook uh, rijk aan. En zo hebben we eigenlijk vijf pijlers uh, um, Maar ik weet nog niet waarom je daar maakt. pinter van wordt. Um, ja, ze zeggen dat dat, uh, ja, dat zijn de, de, noemen ze ook wel de visolieën. De uh, dat die goed zijn, he, het wordt door, door bepaalde merken ook wel het uh, food for brains genoemd. Of het voedsel voor de hersenen genoemd. Um, dat zou uh, positieve effecten op de hersenen hebben. En, uh, en die, die, ik vind ze trouwens wel heel mooi uh, op een rijtje hoor. Dus even kijken, ja. nog even resumeren. Oh, er staat er ook nog eentje die heet rust. Rust, ja, ja. Voor betere concentratie en goede slaap. Kijk, aan, die waren vergeten. Rust, glans, pinter, kracht en stroom. En is het dan ook nog een, een hele duidelijke overweging... om dan het verpakkingsmateriaal niet heel erg uh, op plastic te doen lijken... maar het, het is bijna alsof het een soort oh ja, ja, oud-Russisch hebben... gerecycled karton of zo... Ja. Nou ja, we hebben inderdaad geprobeerd om uh, zoveel mogelijk uh, ja, milieuontlastend uh, materiaal te gebruiken. Ik vind milieuvriendelijk eigenlijk nooit een hele... Ja, het is nooit helemaal milieuvriendelijk natuurlijk. Maar dan milieuontlastend uh, materiaal te gebruiken. En zo is bijvoorbeeld ook gekozen om, uh, om de fruit- en kruidwaters, een drank... of de siropen die ook onder dit nieuwe merk vallen... Uh, bijvoorbeeld niet in een plastic fles te doen, maar in zo'n kartonnen pak... En uh, zo hebben we voor iedere verpakking gekeken van wat is het beste alternatief. Dan wil ik even naar het volgende product. Daar was ik ja. heel erg van gecharmeerd. Uh, dat is namelijk, ik noem het even heel kort, uh, uh, thema en verhaal. Ja, dat klopt inderdaad. Hoe ben je op dat idee gekomen en wat houdt het in? Ja. Nou, wat misschien goed is om te zeggen is dat als je over food design spreekt, dat het dus meer is dan het ontwerpen van alleen het eten zelf. Um, Je wilt een soort uh, totaalplaatje maken waarbij ook inderdaad weer een invloed uh, wordt uitgeoefend op dat gemoed, toch? Ja. Yeah. Ja, nou ja, eigenlijk inderdaad om die eetervaring zo rijk mogelijk te maken. Dus het gaat om het eten zelf, heel belangrijk. En dan gaat het niet alleen om de smaak, maar bijvoorbeeld ook hoe je het eet... of hoe je het moet bereiden, of um, uh, ja, de vorm... of inderdaad zo'n zo gekke driehoekige chocoladereep die je zo af moet uh, breken. Dus dat hoort voor mij allemaal bij het eten zelf... en de ingrediënten die de smaak geven natuurlijk. Maar een verpakking is tegenwoordig ook heel belangrijk... En en als je niet in de supermarkt bent, maar bijvoorbeeld in een restaurant... is dat misschien meer de presentatie op je bord. Dus het, Hè? En hoe het uitgelicht ja, is, want als, als dat is. een restaurant is... Ja. waar de kleur van het voedsel niet zo mooi is dan hangt een TL-balk boven... Ja. dat ja. is geen fijne combinatie. Nee, nee. dus dat, uh, dat, dat valt met, staat met die presentatie. En het de derde is eigenlijk van, ja god, hoe noem je het dan... En, uh, en uh, is dat een merk of heeft dat gerecht een, een, een prikkelende naam? En daar kun je natuurlijk ook al heel veel uh, mee spelen. En bepaalde aspecten van zo'n product benadrukken. En dit is dus inderdaad een merk wat we bedacht hebben. Het is een merk voor de horeca, dus het is echt thee voor de horeca. Niet de bedoeling dat je dit in de supermarkt koopt. Je krijgt dus één theetje bij... Jouw, um, um, waarschijnlijk je, je kopje of je potje gekookt water. En het idee hierachter was inderdaad van goh, over thee valt net zoveel te vertellen als over wijn. He, waar het vandaan komt, welke plantage, welk jaar, welk precieze gewas, welke melange. Heeft het, het bijvoorbeeld op de Noord of de of de zuidkant van de helling gestaan. Um, dus ja, net zoals bij de wijn, het terroir. Alles heeft invloed op die smaak uiteindelijk van die thee. En daar weten wij in Nederland, of eigenlijk in het westen, heel weinig van. Terwijl als je het een Chinees iemand zou vragen... die, ja, die gaat wel even zitten hoor, dan uh, moet je even de tijd hebben. Want die kan daar net zoals uh, als in Nederland of hè, als in, in, in het westen... net zo over wijn, net zoveel over vertellen. En hier... Bij dit, bij dit merk was dan ook het idee om um, ja, eigenlijk die Nederlandse consument eigenlijk daar een beetje mee op reis te nemen. En ook meer te vertellen over al die theesoorten. En um, daarom hebben we de thee ook verpakt als een boekje. En op elke eerste pagina van dat boekje staat de legende van die specifieke thee. Oh, dan mag je deze wel even voorlezen. Ja. Vind nou, ik. ik pak een Tussendoor... andere, want deze is wel heel leuk. Oh, die is wel heel ja. leuk, en maar deze je pakt pak toch een dan. andere. Ja. Tussendoor, mensen kunnen eventueel meekijken via internet naar deze producten. Het beeld is een beetje donker in verband met onze lichtafstelling. Okay. <laughs> Ga naar nachtvluchten.fm. Klik dan rechts op uw scherm op de Radio 1 afbeelding. Klik in het venster dat verschijnt op Kijk Live. En zo zou het dan moeten werken. En waarom ruil je nou op het laatste moment... Volgens mij wil je, wat, wil je warm water voor je theetje? Ja, nou ja, we hebben het over thee en ik krijg ook uh, zin in thee. Oh, warm water. Ja. Ja. Waarom wissel je nu op het laatste moment die twee legends om? Nou, omdat uh, ja, er zijn negen verschillende theeën... met negen verschillende legendes. En dit vind ik zelf mijn favoriete legende. Oh, dan mag jij die favoriete uh, legende. hebben we Roibos... En die hebben we Dutch Discovery genoemd. Want wat wel grappig is om te weten. is dat rooibos is ooit ontstaan. door de Nederlandse. hoe noem je dat? Ontdekkingsreizigers, kolonisten. Die. Um, heb ik gelezen, hè? Kwamen... Te zuinig. Ja. Die Graf zijn uh, in Zuid-Afrika op de Kaap terechtgekomen. En die waren eigenlijk te krenterig om de thee uit China of India te uh, importeren. Dus die zijn gewoon uh, ja, vanwege uh, ja, dus hun zuinigheid uh, begonnen... met het uh, brouwen van thee met het lokale plantje. En dat was het rooibosgewas. En daarom wordt het ook wereldwijd rooibos genoemd. Hè. Dat is niet alleen in Nederland zo. Dus... Uh, ja, dat is de legende achter Rooibos. Maar zo heeft iedere thee eigenlijk... Zo, hè, van Eurocreet tot de gewone groene thee een legende. En het is een legende, dus uh, hoeft niet voor 100% waar nee. te zijn. Maar nee. meestal zit er wel een kern van waarheid Klopt. in. En dit was dus het uh, verhaal over de Rooibos. En dat staat dan voor in dat... Een boekje, Zo is het vormgegeven. Oh, ja. Staat dat omschreven. En vervolgens zit het zakje rooibos... dan uh, op de andere pagina... Uh, achter uh, een, uh, een klein uh, blaadje geklemd... waarop staat uh, dat het inderdaad rooibos original is. Prachtig vormgegeven. Ik las ergens dat jij bijna niet uh, kunt uh, wachten... Uh, wat betreft de tijd, hoe die voortschrijdt. Uh, namelijk het eten van de toekomst. Je bent er nu al nieuwsgierig naar... Ja, nou ja, ik probeer het natuurlijk ook wel een beetje te voorspellen... in de hoop dat ik, uh, ja... <laughs> Dat je op tijd bent met een, een magistraal mooi ontwerp en, en dat als eerste op de markt zet en schat helemaal rijk wordt? Of? Nou, nou, dat niet, want het meeste werk wat ik toch doe is toch uh, voor opdrachtgevers, maar ik hoop natuurlijk wel mijn opdrachtgevers uh, met uh, producten en concepten te, te kunnen helpen die uh, inderdaad het volgende grote succes uh, gaan zijn. Zit er nou ook een soort ideaal achter? Omdat je zegt, ja, het is toch wel ja. belangrijk dat we inderdaad uh, uh, gezond eten, dat we meer met die natuur producten weer aan de slag gaan. Hè? Dat is ook wel weer een beetje in opkomst. Is, is, zit er ook een beetje een ideaal achter... of ben je alleen maar commercieel bezig? Nee, ik merk wel steeds meer dat ik het uh, belangrijk vind... dat uh, het eten waar ik mee bezig ben en wat ik ontwerp... dat dat er enigszins toe doet, om het zo maar te zeggen. En... Um, ja, de mate waarin dat dat dat varieert wel, maar ik probeer toch altijd wel in elk project waar ik mee bezig ben om het ja, duurzaam is vaak een vaak gebruikt wordt het iets duurzamer te maken. En dat kan bij eten op ontzettend veel verschillende manieren. Dat kan zijn door bijvoorbeeld hè, meer fairtrade-producten... Uh, of ingrediënten te gebruiken. Door uh, biologisch te werken qua verpakkingsmaterialen... minder te gebruiken of voor milieuvriendelijker materialen te gaan. Maar het kan bijvoorbeeld ook, en uh, dat gaat denk ik steeds belangrijker worden... Uh, met het waterverbruik te maken hebben. We hebben ongelooflijke hoeveelheden water nodig. Ik geloof dat we zelfs voor een biefstuk van anderhalf ons... iets van 4.500 liter water nodig hebben. Als je gaat kijken wat we nodig hebben... voor um, het verbouwen van het gewas voor veevoer... het vervolgens het houden van de dieren... en het daarna verwerken, het slachten en het verwerken van het vlees... Um, dus door daarover na te denken... zou je ook een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu. Um, het eiwitten... Uh, de eiwitten zijn ook een belangrijke. Vlees is natuurlijk een veel milieu-onvriendelijker keus... dan plantaardige eiwitten. Maar um, door ook weer na te gaan denken... Van rundvlees is misschien wel de meest milieu-onvriendelijke. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld kip... is het al een stuk beter. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook interessant om na te denken over insecten. Ja, jij hebt een rariteitenkabinet. En ja. Volgens mij zitten daar nog uh, wat, wat rare miertjes in of zo. Ja, ook inderdaad. Er zit ja. een soort gebakken... Uh, giant ants in, die uh, in Azië ook veel als snack gegeten worden. Um, nou, als ik over uh, insecten voor de westerse beschaving uh, spreek, dan denk ik niet dat we zo snel mieren gaan snacken als een uh, tussendoortje. Gaan wij dat nog meemaken? Jij bent, uh, even kijken, jij wordt 9 4, 9 39, 39. Ik wou ja. <laughs> dat het andersom was natuurlijk, vandaar deze <laughs> Freudiaanse verspreking. Nee, jij wordt 39, dit jaar. gaan wij dat nog wel meemaken, denk je, dat we bijvoorbeeld op de hoek van de straat die, die uh, dingen ja. toch als snacks kunnen gaan bestellen en gaan eten? Ja, ik, uh, ik denk het wel. Ik wil er zelf ook wel over uh, een bijdrage aan gaan leveren. Ik ben er erg over bezig. Hoe je Um, insecten geaccepteerd kunt krijgen bij uh, het grote publiek. Uh, ik denk wel dat het. Uh, het is niet met twee, drie jaar gebeurd. Daar gaat misschien wel een, een generatie van 25, 30 jaren overheen. Maar. Um, ja, ik zie het ook letterlijk als het eten voor een nieuwe generatie. Ik denk dat je. Hè, dat uh, inderdaad. Uh, maar, maar als, het nieuwe, ja. als het een nieuwe generatie is, zou jij ja. dan bijvoorbeeld wel jouw kinderen die twee en vijf zijn. Um, laten we zeggen in de nabije toekomst willen proberen te laten proeven van zo'n uh, gefrituurd insectje? Dat ja, zou dan ik het zou ze zeker moeten doen. Ik zou ze dat zeker. Uh, ja, en dan is het voor hun eigenlijk uh, net, zo, net zo anders of nieuw. Als um, dat ik ze een, een, een slak zou laten proeven, een escargot of een oester, um, ja. of een garnaal. Want eigenlijk is, ik vind ik een garnaal eigenlijk altijd gewoon een onderwater insect. <laughs> ja, hij ziet er echt niet heel anders uit. Nee, een mossel vind ik ook niet echt heel anders eruit zien, als je daar nee. goed naar kijkt. Ik vind dat eigenlijk gewoon onderwater insecten. Ja. Dus waarom zouden we die wel eten en, en uh, een bovenwater insect niet? En even los van de insecten, op welk ander gebied uh, zie jij die ontwikkeling in de toekomst waar je nauwelijks op kunt wachten? Ja, wat ik zelf heel erg jammer vind in Nederland, is dat, en uh, dat vind ik bijvoorbeeld in Amerika en in, het, in Azië veel verder, dat is gewoon het streetfood. Dat je overal in kleine stalletjes op de hoek van de straat de meest heerlijke producten kunt krijgen en... Ja, volgens mij heeft dat met Nederlandse regelgeving te maken. Dat het heel moeilijk is. Het voldoet uh... volgens mij nergens aan de eisen die gesteld worden. Ja. Op het ja. gebied van de hygiëne en dergelijke. Want zelfs op Koninginnedag. Ja. Waar je dan voorheen inderdaad bij elk steentje ongeveer. al ja. een stukje uh, rauw gehakt met aan de buitenkant ja. een bruin randje kon eten. En dat, dat kan ik, niet meer. Nee, dat vind ik gewoon heel erg jammer. En ik denk ook dat dat heel erg de creativiteit van, van, van ondernemers in de weg staat. Kleine ondernemers in eten en drinken. Ja, worden wij een beetje wat dat betreft uh, ja, murfgeslagen? denk ik wel. Ja, ja want we, je moet daardoor al gewoon echt weer een, he, een etablissement echt huren. En een, een, een keuken die aan alle hygiëne-eisen voldoet. En, uh, ja, aan de ene kant is het natuurlijk wel heel goed, maar het gaat wel heel ver soms. En, en daardoor is, het, vind ik wel dat het soms ja, de boel een beetje legt. En in welk opzicht voel jij je wel eens... Uh, uh, uh, laten we zeggen... belemmerd in datgene wat je kan ontwerpen... of mag doen? Uh, ja, natuurlijk ja, bij regelmatig. Ja, ja, dan zit, maar daar, wat, voor, wat het lastigste in mijn vak is, want ik zeg dus altijd, ja, ik bedenk het eten en ik maak het niet zelf in de zin van, ik ben geen cateringbedrijf wat dan al die hapjes gaat maken. Maar ik bedenk bijvoorbeeld een kaas en dan gaat de kaasmaker het maken of een soep en dan gaat de soepmaker of de soepfabriek het maken. Hoe bedenk je um, een kaas en die wordt dan vervolgens gemaakt? Wat ik trouwens een, een, een grappig ja. gegeven vond in een interview wat je gegeven had. Dat het bijna altijd vrouwen zijn die daar ja. mee bezig zijn. Ten eerste de melk moet natuurlijk van ja. een vrouwelijk dame komen. komen. Ja. Ja. <laughs> maar hoe bedenk je een kaas? Nou, um, ja, dat... Um hangt helemaal vanaf ook wie je dan voor je hebt. Want ik kijk altijd naar de ondernemer achter het product. En in dit geval was het een, uh, ja, een prachtige vrouw. Die vol trots stond voor haar kaas. En tegelijkertijd een geweldige man heeft hoor. Ze doen het echt samen. Maar zij was een beetje het gezicht uh, naar buiten. En uh, we waren een beetje begonnen met een soort workshopachtige setting. Waarin ik ze huiswerk had gemaakt. Om een heel boek vol te plakken. Met allemaal prachtige foto's of leuzen die ze inspireren. Vonden. En daarin kwam naar voren bijvoorbeeld dat kaasmaken echt vrouwenwerk is, en dan helemaal in het bijzonder bij hun op de boerderij. Waar um, zij, de boerin, de kaas maakt. Waar ze twee dochters hebben. Waar er ook nog drie oude tantes op het erf wonen. <lacht> en waar Harry het mannenwerk doet. De stal schoonhoudt en het weiland uh, bijhoudt. Uh, Zag ja, Harry er overspannen uit? <lacht> nee, nee hoor. Het ging heel goed met Harry. En, uh, <lacht> maar dat vond ik zo'n mooi gegeven. Want het is ook echt zo dat uh, kaas maken vaak uh, van, uh, ja, de, dat de boerin dat deed. Dus toen en ze zaten in Stroe. Dus toen hebben we daar een mooie... Op de, Veluwe. Op de Veluwe. Dus we hebben eerst nagedacht... Uh, of het dan niet Veluwse vrouwen of zo moest gaan heten. Maar we hebben uiteindelijk voor die andere naam... ja, dus merknaam mag ik niet zeggen natuurlijk... Uh, gekozen. Nee, niet. <laughs> Anders moet ik tien andere kazen opnemen. Ja, ja, ja. En... Ja. Um, ja, en dan ga je ook nadenken van als je eenmaal weet waar je voor staat, dan kun je dat bijvoorbeeld in een logo of hoe die kaas eruit ziet. En eigenlijk zijn Nederlandse kazen heel saai. Ja, dat, wat is, dat, dat ja. is wat ik dan ook wil weten. Want je zegt, ik bedenk een kaas, maar tot op heden... hoor ik je alleen maar een naam bedenken. Ja. Maar, maar dan ga je dus ook nog bemoeien met de vormgeving... bijvoorbeeld ja. van de kaas op zich. Ja, want ik begin altijd met het gedachtegoed. Want dat is eigenlijk de betekenis die je aan het product wil geven. En daarna ga ik naar de materie. En in dit geval zaten we natuurlijk wel vast... aan bepaalde mallen die ze al hadden. En dat is ook vaak mijn grootste... Uh, hoe noem je dat? Uh, waar we het net over hadden, beperking. Dat er, er is al een lijn... in de fabriek of er zijn al mallen voor de kaas. Uh, maar we zijn nu gaan werken met een soort stempel, waardoor het logo dan verdiept in de kaas komt en uh, op die manier toch uh, onderscheidend kan zijn. En dan komt die technische opleiding toch weer heel goed van pas, lijkt ja, me. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dit is wel weer echt een vak apart hoor. Er is uiteindelijk met Italiaanse stempelmakers uh, <laughs> overleg geweest. Dus dat uh, ja. Het klinkt als een mooi vak, Marielle ja. Bordenwijk. Food designer is eigenlijk een, een te korte term. Maar anders moet ik een ja. heel rijtje opnoemen. Je want uit. je bent ook ingenieur industrieel ontwerpen. Um, kun, kun jij eventueel ook iets maken voor iets wat je zelf absoluut niet lekker vindt? Ja, want je gaat naar het gedachtegoed erachter, je probeert mm. je in te lezen. Je maakt kennis met het bedrijf, of, of in het geval van deze kaas in, in Stroe met, met die mensen op de boerderij. Maar iets wat je absoluut niet te eten vindt. Kun je daar iets van maken? Ik zit even te denken, want de meeste. Ja, de meeste. Hoe noem je dat? Dingen die echt zo uit de natuur komen, groenten en fruit en vlees. En ja, daar. Ja, die, dat is eigenlijk al vaak heel mooi of goed van zichzelf. Ja, en bietjes zijn gewoon bietjes. En of ik dat dan heel lekker vind of niet, vind ik niet zo heel interessant. Tuurlijk heb je je voorkeuren. Het is meer dat er wel wanstaltige producten uiteindelijk door de industrie gemaakt worden. En die uh, moeten ook vormgegeven worden? Die moeten uh, ja. ook in de markt gezet nou, worden? Nou, ik merk wel dat als ik, als ik het echt, uh, als het helemaal vol zit met kunstmatige troep, om het zo maar even te noemen, dan, en, en, en ze willen echt dat het op die manier zo blijft, dan heb ik er moeite mee. Dan, dan wil ik daar liever niet voor werken. Terwijl als ze erin staan van we willen het wel verbeteren en bijvoorbeeld gezonder of natuurlijker maken dan uh, en dat zie je gelukkig nu gebeuren. Niemand komt meer vol trots bij mij aan het bureau. En zeggen van nou dit zit helemaal vol met de meeste <lacht> ja. Gaat deze lijn zich doorzetten denk je in de nabije toekomst? Dat we dus meer ons richten op die natuurlijke producten. Want de fastfood industrie die werkt natuurlijk toch ook wel weer met toevoegingen. Maar die zullen ook steeds ja. meer weer naar, naar natuurlijke producten ja, daar gaan. Daar zijn we doorzetten. voorlopig uh, nog wel uh, erg mee bezig. Eigenlijk bijna iedereen. En, uh, en daar zijn ook nog heel veel slagen te maken denk ik. Dus ja, dat uh, denk ik wel. En, en heb je één dingetje uh, nu even zo in je mouw zitten... wat nog een beetje geheim is? <laughs> Omdat je daar als eerste mee hoopt te komen... dan mag je het hier rustig zeggen op radio in de nachtsluchten. Iets wat nu borrelt. Er uh. komt even niet 1, 2, 3 wat op... Um. Wat wordt er geserveerd wanneer jij op je 93ste uh, doodgaat en er is een koffietafel? Wat staat erop? Ja, dan. Duur uh, nog even uh, dus? Ja, dan hoop ik toekomstvoedsel. Toch, ja, <laughs> dan hoop ik wel een soort nieuw broodje te krijgen. Uh, ten eerste ben ik wel klaar met de broodjes En ten tweede denk ik dat het daar juist heel erg leuk zou zijn als het bijvoorbeeld dan inderdaad uh, vlees of. Uh, of hoe noem je dat, in ieder geval eiwit zou zijn... uit een andere bron dan, uh, dan varkens of rundvlees. Uh, dan zou ik het heel spannend vinden... als daar echt een heel lekker uh, insectenbroodje ligt. Uh, brood blijf ik een heel interessant uh, product vinden... waar we ook uh, nog vol, volop mee gaan stoeien de komende jaren. Dus ja. Kortom, het wordt genieten voor de uitvaart. Ja, absoluut. Absoluut. Maar, <laughs> dat is pas over oh, lange tijd, Marielle ja. Bordewijk... Uh, we zijn namelijk alweer uh, aan het einde gekomen van onze uitzending. Okay. Dat gaat heel snel. Ja, dat gaat zeker ik snel. heb hier een mooie vorm gegeven doosje vol geluk. vind ik tenminste zelf. Oh, wow. Handgeschept papier met hele kleine bloemblaadjes erin. Jij mag daar op goed geluk met het pincet één rolletje papier uithalen. Oh, en op dat, pak hem maar even vast, op dat rolletje papier mm -hmm. staat een spreuk. En uh, die spreuk... Mag ik voorlezen? Dat, ja, mag jij zo meteen voorlezen? Dat is jouw geluk voor, uh, voor dit weekend of voor de rest van de het week. Het zijn er twee. Een <laughs> <laughs> beetje hebberig. Ja. Misschien één voor elk kind. <laughs> Dan ga ik even afkondigen, want nachtvluchten is inderdaad voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 12 maart. En ik was in het laatste uur in gesprek met food designer Mariella Bordewijk. Volgende week ontvangt Frank van Dijl levensmiddelenrechtadvocate Irene Scholte Verheijen. U kunt alles nog eens nalezen en bekijken op nachtvluchten.fm. En daar vindt u ook de links van onze gasten. De techniek was in handen van Nico Verhoog. Redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. Straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. En Marielle Bordewijk krijgt van mij het laatste woord. Haar spreuk. luidt als volgt. Een nutteloos leven is als een vroeg overlijden. Maar dat doe jij pas op je 97 of dus <laughs> Ik hoop het. <laughs> nou ja, 97 is wel heel oud. Maar uh, ga je wel, uh, halen. Dank je wel. Oké, dank je wel.